Uur. Gert Rook met het NOS-journaal. De Oekraïense strijdkrachten zetten hun militaire operatie in het oosten van Oekraïne voort. Militairen kwamen vanmorgen vroeg in actie bij Kramatorsk en Slavyansk, twee steden waar pro-russische separatisten overheidsgebouwen bezet houden. Volgens de Oekraïense minister van binnenlandse zaken heeft het leger een televisietoren in Kramatorsk ingenomen. Gisteren slaagde de Oekraïense militairen in Slavyansk te omzingelen, maar het centrum is nog altijd in handen van pro-russische opstandelingen. De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... die in Oekraïne werden vastgehouden door separatisten, zijn weer vrij. Dat meldt de Russische gezant Vladimir Lukin. De ovse waarnemers hebben ruim een week vastgezeten in Slaviansk. Waarom ze nu zijn vrijgelaten is onduidelijk. Vermoedelijk is het gebeurd op verzoek van Moskou. Lukin was vanochtend in Slaviansk aangekomen... en is dan meteen in gesprek gegaan met de separatisten.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 Politici blijven steken in debatten over migratie en andere discussies die de kern van Europa niet raken. Dat zegt VNO-voorzitter Bernard Wientjes. Volgens hem gaat het in Europa om de economie, niets meer en niets minder. De ondernemersorganisaties starten daarom een pro-Europese campagne. Wientjes stelt dat de Nederlandse welvaart zo hoog is dankzij Europa. De werkgevers hebben een eigen stemwijze gemaakt en komen vlak voor de verkiezingen op 22 mei... met een groot aantal reclamespotjes om uit te leggen waarom Europa belangrijk is. Het weer zonnig en droog. Het wordt tussen de 11 en 15 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen Beverwijk en Heemskerk twee kilometer file. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het is druk richting de Keukenhof. Op de N207 richting Lisse staat voor Hillegom drie kilometer. De N223 Naaldwijk-Delft is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A4 en Delft... Dat heeft te maken met een politieonderzoek. Tot zover de verkeer.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 er maar eens naar. Ja, Cornelis Vreeswijk, ik kwam hem gisteren tegen. Ik denk, ik zal hem toch meenemen. Niet in samenhang met onze volgende gast, overigens. Uh, daar gaan we straks nog mee hebben. Wat gaan wij doen in het tweede uur, Gerrie? Uh, wij beginnen met, uh, met Ger Sensen over Zandvoort in Beoogd De Beoogd Zandvoort van het jaar, niet te vergeten. Aha. Zandvoort in oorlogstijd. Ja, daar gaan we het eens over hebben. Uh, dan gaan we met Hans Houweling ja. praten over het Alzheimer Café. De serie gaat weer beginnen. Ja. En we sluiten af met uh, Minken van der Meulen over het 4 mei comité. Het is natuurlijk nu de tijd van herdenkingen. En... Ja, en uh, daar gaan we dus eerst terug. Want bij herdenken en vieren hoort natuurlijk ook een beetje de wetenschap uh, hoe, hoe en wat er allemaal in die oorlog is gebeurd. En Gersense, uh, oud-voorzitter van het genootschap uh, Zandvoort, uit Zandvoort. Uh, weet daar natuurlijk een heel boel van. Uh, je zet net al, uh, je vraagt aan iemand wat de sloopgrens is. En vervolgens krijg je geen antwoord. Zou je dat nu nog in het dorp kunnen vragen, denk je? Je kunt het wel vragen. Maar heer, allereerst, goedemorgen. goedemorgen. Hartelijk dank voor de uitnodiging. En, uh, ja, misschien weet ik iets wat de anderen nog niet weten. Dat wil ik graag vertellen. <coughs> of, de, of er nog mensen zijn die de sloopgrens kunnen aanwijzen... Uh, dat zullen er maar weinigen zijn. Maar het was een examenvraag. Ja, ja daarom. Ja. Maar uh, uh, Dat praat ik natuurlijk alweer een aantal jaren terug. Ja? En hoe heb je dat dan uitgelegd aan die mensen? Of heb je gewoon verteld van nou die drie kilometer... Dat was een kilometer... vraag voor toekomstige makelaars voor. Mm -hmm. Want dan moet je toch een beetje weten wat na 45 gebouwd is. Ja, daarvoor. Is dat ook uh, in het beroep van makelaar essentieel dat je weet wat er gestaan hebt? Of is het gewoon nee, informatie nee, nee, nee. Die, nee, nee. Die, die gedeeld dient te worden? Uh, de ouderdom van het pand waar je mee bezig bent is belangrijker natuurlijk dan het verleden verder. Nou, omdat je uh, uh, uit de sloopgrens, laten we het even duidelijk maken, is drie kilometer uit, uh, uit de zee vandaan. Daarachter. Nee, zoveel was hij niet. De sloopgrens? De sloopgrens loopt dus 200, 200 meter van de kust af. Vlak achter het strand? Ja. Maar daarachter bleef het huis dus gewoon staan? Ja. ja. Maar het ging om het schootsveld. Of het, van, vanaf de kust, dat er geen belemmeringen waren. Langs de kust, want het maakte een deel uit van ja, de Atlantic, Atlantic Wall. Wall, hè? Ja. ja. Dus de, de kust moest vrij zijn. En daarom zijn al die bunkers ook gebouwd in de, in de zeereep. En er zijn ja. nog ansichtkaarten van waar je ja. dat op kunt zien. Ja, er, is, er is dus uh, uh, 200 meter uit de kust gesloopt. Alles wat daar stond ging ja. weg. Mooie ja. hotels ja. stonden ja. er. En, en enkele uitzondering na. En wat, wat is die uitzondering? Het oude casino. Waar nu Grandorado zit. Ja. Dat bleef staan? Dat bleef staan, want dat hadden ze zelf in gebruik. Dat was een, ah, een ontspanningsplek en de, en de, voor de heren en de nou, dames? Nee, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval wel dat ze daar konden logeren. Dat ze erin konden. En de, een paar huizen op het eind van de brede rode straten Die er nog staan. En de rest is allemaal gesloopt? De rest is allemaal gesloopt. Allemaal Inclusief de watertoren ook. Inclusief de watertoren. Die is in 1943 is die gesloopt. In september op de verjaardag van mijn vader is die omgevallen. En daarom mocht hij ja. ook een nieuwe bouw zeker. <laughs> ja, hij is na de hand weer is Zakelijk voor de drinkwatervoorziening ja, ja, ja. van Zandvoort ja, ja. natuurlijk. Ja. Om uh, het ja. groeiende Zandvoort ja. van... Ja. ...water en voldoende water te voorzien. Mm -hmm. En het strand was ook ver verboden gebied? Ver het strand was verboden, verboden gebied. gebied. Dat stond vol met uh, palen... ...waarop mijne mijnen yeah. gemonteerd waren... ...die bij aanraking af zouden gaan. Ja. Eigenlijk uh, was de hele opzet... ...om een invasie te voorkomen. Vanuit ja. Engeland. Ja. Hoe breed is die... Uh... En waarom hier een invasie? Nou, de hele kust, toch? Was toch de hele kust... Nou, uh, uh, Nee. Waarom hier een invasie ja, dat dat is. is? Dat is het punt natuurlijk. Ja, ja. Want waarom is Zandvoort dan zo versterkt? Ja. Ja. De ligging van IJmuiden als zeehaven. En Schiphol op de achterhand als dingen. En dat cruciale punt daartussen zou Zandvoort een ideaal punt maken om te landen. Om zo snel mogelijk bij de haven te komen. Zo snel mogelijk bij Schiphol. Dus dat was een hele gunstige... Zandvoort gunstige... was een uitermate gunstige ja. ligging had om daar te landen. En dan meteen IJmuiden en Schiphol... Te bezetten. Toe, te veroveren. Daaraan, ja. Ja. Ja. Dat is een ja. cruciaal punt, ja. natuurlijk. De havens. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, bij uh, uh, sloop hoort ook uh, uh, uit het dorp geplaatst worden. Hoe ja. ging dat? Want men had besloten om die, uh, die huizenrijen af te breken. Gewoon slopen. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Er kwam iemand bij je thuis en die zei van de inpakken, wegwijzen? Nou, dat, die, die administratieve afhandeling van welke mensen eruit moesten, dat, dat weet ik verder niet. Maar ze, ze, ze werden verspreid. of ze, uh, Wat ik ervan weet, van die evacuatie. Men kreeg de aanzegging te verdwijnen. En dat kon je meestal op eigen kracht, moest je maar zien dat je wegkwam. Zo zijn de mensen eigenlijk over heel Nederland verspreid. Mm -hmm. Ik weet dat ze in Drenthe, Friesland, Groningen, overal zijn ze teruggekomen. Was daar een, een, een, een soort compensatie voor? Of zeiden ze gewoon uh, je huis geconfiskeerd regeling. en Ja, klaar. nou, voor de gesloopte huizen was natuurlijk een regeling getroffen. Oh ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kreeg men iets ja. daarvoor terug? Een, een, een, een nee, ander een huis? Een claimregeling was er. Dus, dus je kon uh, een claim verzilveren. Dus je had een claim recht op enzovoort. Ja, ja. ja. En, en, en hoe heeft u... U, u, eigen, u was zes jaar toen de oorlog. Ja, ja. Hoe heeft u die oorlogsjaren in Zandvoort ervaren? Uh, het eerste moment... Ik heb er even over nagedacht. Wat ik nou als eerste moment nog weet in de herinnering... was dat ik met mijn ouders liep op de Zandvoortse Daar woonden wij toen. En dat we de vliegtuigen hoorden overkomen in de meidagen 40. Toen was het erg druk in de lucht. En toen, dan voel je als kind de, de angst van je ouders... En dat blijft je bij. Die spanning zat er al in. hè? V die spanning zat er al in toen. Ja. ja, En dan krijgen we natuurlijk de evacuatie. waardoor ik ja. mocht blijven. En mijn oude omgeving werd gehandhaafd. Tot 1943. Ja. Want toen moesten wij van de Zandvoortselaan verdwijnen. Naar het midden van het dorp. Ja. Van de 8000, 9000 inwoners. Van toen. Bleven er een kleine 2000 over. Ja. En die 2000. Die waren nodig. Om de basisvoorzieningen voor de Duitsers te handhaven. En mijn vader was directeur van het gas- en waterleidingbedrijf. Nou, gas was er vrij snel op, dus dat speelde geen rol meer. Maar het water hadden die Duitsers natuurlijk ook nodig. Derhalve moest het pompstation in Wetveld gehandhaafd blijven... om voor de watervoorziening. Maar waarom moest je dan van de Zandvoortslaan af? De buitenwijken werden leeggeruimd tussen okay. de bewoners. Die werden niet verspreid over het dorp, maar die werden allemaal naar het centrum, centrum toegedaan. Ja. En wij verhuisden dus ook niet zo gek ver weg naar de Willemineweg of van Haamstedenweg toen en uit. Want alle namen oh, van het huis werden ja. geschrapt. Ja. Ja. Ja. Dus Willeminaweg werd van Haamstedenweg. Ja. En we gingen naar de Van Haamstedenweg 13. Die mensen die hadden geen. Functie meer, die moesten eruit. En wij moesten er in 45 weer uit. Omdat die mensen er waren. Omdat die mensen erin moesten. Oh. Ja? Maar jullie huis op de Zandvoortslaan stond dat er nog dan? Ja, ja, ja Stoffershofen staat, de mm -hmm. Daar zijn we, daar heeft mijn vader gewoon gehuurd, omdat hij aanvankelijk ben ik geboren boven het Kruidvat. Aanvankelijk, ik ben geboren boven het Kruidvat. Ja. ja. <laughs> ja. En uh, nou, De gemeente had dat nodig voor uh, zijn taken te, te vervullen voor de ja. burger. Was, was uw vader makelaar toen al? Nee, nee, mijn vader was directeur van het gas- en waterleidingbedrijf ah, in Zandvoort. Okay. Die had niets met de makelaardij nee. te maken. Nee, nee dat wilde nee. hij ook niet. Nee, helemaal. Dat doet mijn nee. zoon wel. Maar, ja. maar, maar, maar, maar u, was, uh, u was een jongetje natuurlijk in de oorlog. Jongens, ja. En toen gingen er dus heel veel gezinnen, die werden, werden geëvacueerd. Ja, ja. Dus u had heel veel vriendjes en vriendinnetjes, ging, die gingen weg. Nou ja, maar je komt, dan krijg je het volgende. We werden natuurlijk verhuisd naar de Willemineweg. en naast ons kwam te wonen uh, meneer Bosman, de gemeentesecretaris van de Bosmanstraat die we nog kennen, ja. en een katholiek gezin met wel zeven Heel veel kinderen. kinderen. Ja, daar zaten al twee jongens bij die ongeveer ja. van mijn leeftijd waren. Dus we konden met die jongens gingen we op strooptocht om hout te buffelen uit de leegstaande panden. Dat was wel spannend natuurlijk. Ja, dat was zo spannend omdat wij ook... Uh, we waren natuurlijk echt schoffies, hè? Uh, Buiten het gezichtsveld van de ouders. Uh, moet je die situatie van het centrum van Zandvoort zo zien... dat de Kostverlorenstraat, waar we nu wonen, uh, was grotendeels Mijnenveld En ook de Verlengde Haldenstraat was Mijnenveld. Bij het station was Mijnenvelden En wij wilden naar oud noord die dus pand is allemaal leeg. Hele dus Noord stond En Je wilde daar gewoon even gaan kijken. Dus, dus oh, we goed. hadden een voetpad gevonden door het mijnenveld heen. Gevaarlijk ook. Op de Kostverloorstraat. Ja. Liepen van de Kostverloorstraat naar de verlengde Haltestraat. Dat konden we oversteken. En dat deden we in de voetstappen van de vorige man. Want die had gestapt en die was niet de lucht in ja. gegaan. <laughs> oh, oh. <laughs> um. Het enige wat ik me daarvan herinner is dat we op 20 meter naar links toe een dood paard zagen liggen. Want die had die verkeerd was er wel opgestapt. Op ja. op oh, ja. Ja, ja, ja. Ja. Toch De, eigenlijk wel heel gevaarlijk. Dat he, was weer, heel ja. gevaarlijk. Maar als je jong bent, dan, dan zie je, dan je dat niet. Zie zo, je, dat niet. Nou, je, gaat op, je gaat op onderzoek uit en ja. je wil, wil ja. dingetjes ja. Uh, doen. Zijn jullie wel eens betrapt? Eh... <laughs> Ja, Want de Duitsers dat, hielden natuurlijk ook stiekem wel een stiekeman oog in het zaal daar. Ja, dat viel, die betrapping viel mee. We zijn één keer betrapt toen we in een garage waren ingeslopen op de kostvloorstaat. Op het eind van de kostvloorstaat. Zijn we door een hondenluik naar binnen gegaan. Dat hebben we op kunnen schuiven. En toen we dus binnen bezig waren. werd het hondenluik weer opgeschoven. En toen kwam er een Duitse kop te kijken. Maar omdat het hondenluik zo laag zat en niet zo groot was. dorst hij niet naar binnen toe. Of. Dus hebben we daar uh, ja, even geluk gehad. Leven gehad. En dat blijf je natuurlijk wel bij. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en daarna gingen jullie weer vrolijk verder op strooptocht. <laughs> ja, ja, ja, met Als je die, nou ja. um, bezig bent in, in, in, in, in, op die strooptocht... dan kom je waarschijnlijk ja. ook rare dingen tegen. Jullie wilden hout, maar heb je nog rare dingen gevonden? Dat je denkt van nee, dat is nee, blijven liggen? Nee, nee, nee, nee, nee. In die huizen. Waren die, nee, die huizen die waren natuurlijk gerooft. of dat legeroofd al. Ik las ook wel dat er veel leidingen en zo werden. Ja, dat, al die huizen ja, dat, werden helemaal dat, dat gesloopt. Dat onze voor als jongetjes natuurlijk niet. Nee. Om de leidingen te slopen, dat nee. interesseert ons niet. Het ging nee. alleen maar om het hout te stoken. Want ja. wat gebeurde er? Dat hout werd gebruikt natuurlijk enerzijds voor in huis de kachel te stoken. En anderzijds hadden wij achter in de tuin een stookplaats gemaakt... waarop met een grote ketel de was werd gestookt. En wij moesten die ketels als jongetjes van onze mm -hmm. ouders warm maken. Mm -hmm. Dus een paar stenen en dan een grote tijl erop en dan eronder stoken. En dan kon je de was koken. Uh, trok, trok dat geen aandacht? Want jullie hadden hout. Wij hadden hout, ja. En, en... Ja, maar vergeet even niet. Het waren de zoons van de secretaris Bosman. En aan de andere kant van ons woonde meneer Freeman... De inspecteur van politie, het hoofd van de politie, daar zaten we tussen geklemd. Die moest ook wel zo vast doen. En die moest ook zo. Wasden. Dus er werd al een beetje zo gekeken. Maar. Ja. Er werd niet zo gekeken, er werd helemaal niet gekeken. Nee, nee, nee. Het een kwestie van nou, ja. net aan overleven, maar dan in, in de. Nee, je moest gezicht. door, je moest door. Ja. En hoe zat het met het eten? Was er eten genoeg? Ja, het, in... eten, het eten herinner ik mij van dat we uh, op het slechtste moment hebben wij suikerbieten gegeten. Was maar dat, dat was... in 1944, in de hongerwinter? Ja, ja, dat was niet lekker, moet ik zeggen. Uh, daarnaast uh, hadden mijn ouders op een of andere wijze uh, fruit, <coughs> fruit in huis kunnen halen, appeltjes. En die lagen ja. bij ons op zolder. Om goed te blijven hadden ze die allemaal zo uitgespreid in een wat koelere ruimte op zolder. Nou, die weg wist ik ook te vinden naar boven. Dus nou, op het moment dat je wat trek kreeg. En dan legde je de appeltjes weer zodanig neer. Dat je niet kon zien. Van, dat je, maar ze dat, kon toch tellen? Dat, ja, maar er lagen er zoveel. Dat was ja. niet te tellen natuurlijk. Nee, dus we hebben niet direct honger gehad. Maar de, de uh, naweeën van het krappe voedsel hebben we wel gevoeld. Ja. Ja. Um, uh, alles werd gecentraliseerd in het dorp. Hè. Uh, uiteindelijk keert dat om. Ja. De, de, de Duitsers gaan dit verliezen. Ja. Heb je dat uh, ook zo meegemaakt? Gingen, gingen ze rare dingen doen? Gingen ze weg? Uh, ze hebben dat ook gevoeld dat het misging? Trokken ze ja, zich hadden, terug uit zandvoort? Ja, we hadden nou, nog een, iets te vertellen. We woonden dus op een rijtje op de Wilhelminenweg. En naast Bosman woonde Peper. En, uh, dat was de directeur van de Twentse Bank van de ABN Ambro... op het pand wat gesloten is. Die had een dochter... die wat ouder was dan ik... en die was wat brutaler ook... en met die dochter gingen wij... het Kostverloren Wandelpark in... waar de bunkers staan. Daar staan ongeveer ruim 30 bunkers... waar onderkomers voor Russen... voor, voor verschillende... groepen van, van soldaten... of krijgsgevangenen waren daar. En zij, omdat zij een meisje was... En dat zag er redelijk goed uit. Trok ik me daaraan op. zoals je dat zo mag ja. noemen. En daar haalden we dus... Daar haalden zij de schillen vandaan... voor haar konijnen te voeren. Ja. Wat die mensen overhielden. Maar er viel ook nog wel eens wat anders te snabbelen. Ja. En die soldaten gaven haar wat mee. Waar ik van mee kon profiteren. Daar hield ik de zonen van Bosman. Uiteraard buiten. Want dat was mijn domein weer. ja. ja. Ik was wat onschuldiger, waarschijnlijk, ja. in haar ogen dan die zoon. Maar, goed. Ja. maar dat, dat, die beelden blijven hierbij, omdat ja. ik natuurlijk. Uh, ja, later heb ik t, t, woonde ik pal achter, of nu nog, steeds al achter dat wandelpark. En ik herinner me nog wel hoe we binnenkwamen. En dat was een heel raar gezicht, zo'n park met bunkers. Want je ziet niemand lopen, want alles is afgedekt. Ja. Alle ingangen mm -hmm. zijn met camouflagenetten mm -hmm. bedekt. En je moet dus een, een gaatje zien, en daar ga je dan in en dan. Nou, dan zit daar weer een bunker met uh, zoveel manschappen in. Ja. Ja. Er werd aangeklopt en dan... Ging de deur open. Het nee. stond <laughs> de een mooi meisje. <laughs> ja. ja, dat vonden um, ze wel leuk natuurlijk. Einde van de oorlog. Einde van de oorlog. Um, uh, hoe heb je dat uh, beleefd? We, we, we hebben dat beleefd doordat uh, de spanning natuurlijk uh, uh, kwam in het dorp. We hoorden dat we bevrijd waren. Wanneer zouden ze komen? tot het moment dat we op de uh, zagen zaten. We zei, ik ben niet in het dorp geweest. Er zijn wel foto's van dat ze de dorp binnenkomen rijden. Maar ze zijn op een gegeven moment naar Bennoheim gegaan. Hè, wat Op de hoek van de Kostloor staat de Koninginnenweg. Daar hebben ze een inkwartiering genomen. Maar de Galiërden hadden ook de gewoonte om die, om die verblijven in verbinding te stellen met het achterland. Dus wat deden ze? Ze rolden door de straat. Maar daar was de de de enige juiste straat voor want de achterliggende straten dus van Stolbergweg en dat die vlakte die voor de gereformeerde kerk ligt dat was Mijnenveld. Mm -hmm. dus ze legden ze rolden een verbindingskabels uit door de Lemineweg die kwamen van de zandvastlaan of waar ze vandaan komen, dat weet ik niet maar ze gingen naar Bennoheim toe en dat was het moment waarop je dus merkte er gebeurt iets. Mm -hmm. Nou ja, bij Bennoheim zelf was het natuurlijk... Daar herinneren we nog wel van dat daar in die open veranda's... Ik weet niet of je Bennoheim kent. Aan de voorkant waren die open veranda's. Mm -hmm. Daar stonden de kookpotten waar ze op kookten. En daar viel ook nog wattes, wat te halen. Daar <laughs> ja. waren ze niet bedoeld voor. Ja. ja, dat zijn beelden. Want die dingen die waren nogal gloeiend heet. Die hadden speciale branders eronder en zo. Dat beeld herinner je nog wel. Ja, ja. ja. Ja, dat is het einde van de oorlog. Uh, ja. Gezien de tijd gaan we dit uh, gesprekje ja, een we beetje afbreken. Uh, <laughs> wat, uh, wat is eigenlijk het, nou, dat kan ik niet over een hoogtepunt. Hebben, wat is het meest bijgebleven over die periode? Het, het, uh, na de oorlog direct het lopen ja. in het casino op de Noordboulevard. Dat was verlaten. En dan moet je je voorstellen, ik kende dat casino helemaal niet. Want mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht meer aan de achterkant ja. van Zandvoort. En dan loop je in een grote hal waar, nu, waar ik nu zelf foto's van heb toen het goed was. En dan zie je een hele mooie betegelde vloer met mooie mozaïeken ja, erin. Die kapot geslagen is, die kapot ligt. Ja. En dat beeld van die grote immense ruimte, ik vond dat groot. Gebruikt door die Duitsers met troep in de hoek. Dat is een beeld wat bijblijft. En de tweede is Groot Kijkduin, het kindertehuis. Wat, wat een pakhuis was voor de restanten van de uniformen en emballage van de mm. Duitsers. En wij zijn erin gekropen als jongens. Over en dan zie je stapels geweren liggen. Je ziet stapels uniformen liggen. En alles wat erbij hoort. Wat achtergebleven was. Ja, ja wat verzameld is. Wat, wat we achterlieten. En dat was daarheen gebracht. Ja, dat zijn al die, die facetten. die je dan Dat van, zit er nog dat in. in? Ja, dat dan zit er nog in, zijn je ze je ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ontzettend bedankt over deze toelichting over uh, hoe was het in de oorlog. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Ja. is Hans Houweling van het Alzharme-café. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. En het onderwerp uh, volgende week woensdag van het Alzharme-café, 7, ja. mei, 7 mei... Ja. is kleinschalig wonen... en andere alternatieven voor het verpleegtehuis. Ja, precies. Ja. Wat, uh, wat kun je daarover zeggen? Ja, wat moet ik erover zeggen? Het is een onderwerp dat nog na aan mijn hart ligt. Omdat uh, ik uh, ja uh, het eerste kleinschalig woonproject in Nederland is eigenlijk het Anthropiekhofje. Daar ben ik zelf natuurlijk echt trots op, omdat ik daar zelf aan de, aan de, zeg maar aan de wieg. Uh, heet het, aan de wieg heb gestaan van het Antropiekhofje in 1988. En dat is het, uh, ja en sinds die tijd, of sinds die tijd is er, zijn, is er geleidelijk aan steeds in Nederland steeds meer kleinschalige vormen van, uh, van zorg voor mensen met dementie is ontwikkeld. Omdat dat een vrij groot goed succes was. Antropiekhofje bestaat nog steeds, zoals je wellicht weet. Ja, ja, ja. Dus nu alweer ruim 25 jaar. En uh, na nou, nou, dat model zijn vele projecten in Nederland uh, ontwikkeld. En eigenlijk die Ouderwetse verpleeghuizen die je nog wel kent. Ik ken hier nog in Zandvoort de Clara-Kliniek. Ik weet niet of jullie die nog. Die de Clara Stichting? Ja, de Clara Stichting. Maar wij noemen de Clara-Kliniek. Ja, ja, dat waren nog ja. met zalen van twaalf mensen zonder gordijntjes ertussen. Ja, dat staat me ook nog helder op mijn netvlies. Dat, uh, dat Dat soort... Dat moeten we natuurlijk niet meer hebben. En met mijn zusters in het wit is allemaal keurig veranderd hoor. daarna. Maar daar, uh, dat hele idee over zorg voor mensen met dementie in een instelling is wel erg aan verandering uh, onderheven. Ja. Maar pas op, er is nog heel veel. Uh, ja, wat ik dan mijn ouderwetse zorg vind. Met uh, verpleeghuizen, met afdelingen van 30 met zaaltjes. Hoewel zaaltjes steeds minder voorkomt hoor. Maar, nog, ja? Nou ja, je hebt ze nog wel. Ik geloof ze in Haarlem niet zoveel. Maar twee persoons, dus is natuurlijk altijd nog wel gebruikelijk. En je hebt ook nog wel uh, wat oudere met meer persoonskamers. Ik, uh, ik zou het nu niet precies meer weten hoeveel maar ik weet, in Den landen, of dat in Haarlem nog is, weet ik niet precies. Maar in Den landen heb je dat nog wel hoor met uh, vier, met vier grote, persoonskamers. Ja, ja. Dat heb je nog. Wel. Maar de trend is toch steeds meer dat het kleine, kleinschalig kleine, wordt. Kleine, en daar, is ook, daar ligt ook een visie aan te grondslag natuurlijk. Dat het belangrijk is dat mensen gewoon normaal wonen. In een, zeg maar, in een normaal, niet in een gezin. Want gezin is het natuurlijk niet. Het is een leefvorm ja. waar een aantal mensen, meestal zes, maar soms ook wel acht... Samenwonen en dan een huishouden vormen, waar ook gekookt wordt over het algemeen, waar uh, de was gedaan wordt, waar dagelijks leven plaatsvindt. Dus dat is een uh, ontwikkeling die je uh, hier in uh, nou goed die in Den landen steeds meer ziet. En daar gaan we het ja. over hebben. Ja. Ja. Daar gaan jullie okay. het, uh, het over hebben. Ja. Um, zoals gebruikelijk mag iedereen komen uh, met mensen die uh, graag hoe meer, ja. hoe liever. Hè? Het hoeft niet alleen per se mensen met dementie of mantelzorg te zijn, nee, nee, nee. mensen die daar geïnteresseerd zijn. Ja. Of die denken hoe gaat het in de toekomst. Ja. Die zijn Alle van harte welkom. Die tussen prima ja. mogen daar ja. komen. Um, mooi die hebben we. Mag jij wel? Ja. Is daar in Zandvoort al iets, iets, iets mee gedaan met kleinschalige? Oeh, uh, dat is een goede vraag. Nou ja, je hebt natuurlijk hier, het moet, meestal komt het vanuit zorgorganisaties. En uh, je hebt hier in uh, Zandvoort natuurlijk AMI. Die uh, bij mijn weten. Maar misschien is het niet zo. Dan moeten ze dat woensdag bij mij maar komen vertellen. In het café zou ik zeggen. Die bij mij weten dat nog niet op de rit hebben. Ze zijn wel in, bij Ami. Is, is, zie ik wel dat er allerlei veranderingen gaan. Er zijn met ontmoetingsgroepen. Maar kleinschalig wonen. Ze hebben de branding. Dat is eigenlijk het enige stuk wat ze hebben voor mensen met dementie. Ja, dat is natuurlijk niet echt. Ja, ze, ik denk dat het kan ook niet. Het is ook een oud gebouw natuurlijk. Maar ik, nou goed, dat moeten ze. Maar ze, ik zou het leuk vinden als ze dat komen vertellen. Maar verder van kleinschalige uh, Echte woongroepen. Die, die tijd, de woongroepen die bij mijn weten ken ik niet. Ik weet wel dat een van de huisartsen hier in Haarlem of in Zandvoort. Ik zal maar geen naam noemen. Maar een van de huisartsen wel eens met mij contact heeft gehad om te kijken. Kunnen we niet iets gaan ontwikkelen? Maar dat is zeker nog niet van de grond gekomen. Nee, maar uh, die behoefte die is, is, natuurlijk, is er wel. Die is er ja, zeker wel, ja. Um, het, is, het hoort ook een beetje bij de moderne tijd. Ja. Want u zijn net ja. zelf, schalen met twaalf personen zonder gordijnen mm. En, heb je, ja. en, zusters? Dat is en witte van zusters. En witte zusters. En Zweedse banden niet te vergeten. Ja. Mensen die vastgebonden zijn. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat is ja. natuurlijk niet meer van deze tijd. Dat is helemaal niet meer van uh, deze tijd. Er is natuurlijk ja. wel een aantal... Uh, uh, ja. Instellingen zoals de Boerhaven bijvoorbeeld. Ja. Waar heel veel mensen achter de gesloten deur zitten. Ik weet dat de Boerhaven gebouwd is en dat waren destijds. En dat was ook in de 19. wat is het? Eind 70 e jaren. Toen waren dat afdelingen van 30 man. Want dat was toen de norm. Hè. 30 man met allemaal gedifferentieerd. Hè. Dus mensen met lichte vormen, middelvormen, zware vormen. Die zaten allemaal bij elkaar. Bij afdeling. Daar had je toen nog wel vier persoons- en tweepersoonskapers. Dat is wel veranderd hoor. En ik geloof ook wel dat ze de Boerhaven op termijn gaan afbreken. Maar. Uiteindelijk waren er de eenvoudskamer. Zijn het nu? Een, ja, nou, ik ben er een post niet geweest, geweest dus. kan Ik zijn. ben daar uh, jaren geleden geweest en okay. naar een eenvoudskamer. Oké, okay. nou, dat is in ieder geval ja. alle vooruitgang. Wat me wel bijgebleven is, dat de deur achter me dicht moest Ja, ja. Ja. De ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, Maar dat dat. We willen hier eigenlijk nog kleiner. Ja, nou ja, kijk, het Antropiekhofje vind ik dan wel een leuk voorbeeld. Dat was een van de eerste voorbeelden. Dat is gebouwd dus rondom een tuin. Met een voordeur naar de tuin. Waar mensen zelfs in en uit kunnen. Maar ik ben nu laatstelijk betrokken bij een uh, project in Noord-Holland. Uh, thuis heet dat. Waar we op een terrein van een oude boerderij een nieuwe woningen hebben gebouwd. Vier woningen. Dus, uh, waar zes mensen wonen. Die staan allemaal los. Dus mensen moeten, die gaan ook het huis uit. Dat is allemaal begaande grond. Dus mensen die... Uh, het is, het, is, het is ook niet meer zo aan elkaar gekomen. Dus er wonen totaal 24 mensen. Maar die kunnen het gebouw ook uit, die kunnen naar de moestuin, die kunnen naar. De, dus er van alles die zitten in een hele belevingsrijke omgeving, waar ze zitten zeker niet opgesloten. Waar je bij het antwoord, of je nog kan zeggen, ja, het is nog een beetje kneuterig en compact, zou ik zeggen. Dat was toen natuurlijk ook het idee, hè, want het is een situatie. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n, ja, ik hou niet zo van het woord, woonboerderij, maar dat is er toch wel een beetje daar bij warm thuis, dan zie je. Dus dat dat, uh, ja, de, nogmaals, de mensen moeten het huis uit. Die kunnen op het terrein lopen. Het terrein is vrij groot en is beschermd. En daar zijn ze vrij. Dus ze hebben veel vrijheid. En, en er is altijd wat te doen. Dat is wat levendig. En daar gebeurt En uh, daar wordt dan ook weer met elkaar weer gekookt. En de was gedaan. En uh, de, het huishouden gedaan. Ja. Ja. Ja. Ja, maar, maar zou er dan een zandvoort ook plek zijn om, om, om hier een uh. soort... Uh, nou ja. hofje, zeg maar, nou ja. te, te realiseren. Nou ja, ik... Het hoeft ook niet per se altijd in een hofje, want je kan je ook voorstellen, juist in Zandvoort, wat toch een betrekkelijk kleine gemeente is, waar je uh, uh, waar er behoorlijke sociale controle is, uh, kan je ook voorstellen dat het ook, je kan je ook voorstellen, één of twee, of misschien wel drie woningen, woning. maar die moet je, wel, moet je dan wel aanpassen, je moet ze wel, ik zou ik ben eigenlijk wel, altijd wel voor dat die woningen goed gebouwd zijn. Liever niet met trappen in huis. Maar dan kan je wel voorstellen dat in een huis... Ik ken een project in... Uh, ik ben er overigens vroeger ooit een keer geweest met uh, ex-wethouder hier uit uh, Zandvoort. Ik ben even zijn naam kwijt. Nog vorig jaar. Maar uh, ben ik eens een keer in, uh, weet dat, in, uh, in, uh, in Frankrijk geweest kijken. In de buurt van uh, uh, Dijon. Waar we een groot project hebben gezien. Waar mensen met dementie gekoppeld met mensen, met lichamelijk gehandicapte ouderen, maar ook met jongeren samenwonen, waar het ook de bedoeling in, waar het juist de bedoeling was, dat was ook, daar moest je ook voor tekenen, dat je elkaar hielp oh. Oh. de, oh. Jongeren, de oh. jongeren die hielpen, die uh, nou, bewijs wel, was er maar de as op uit te zetten zal ik maar zeggen, hè? of dat soort dingen elkaar helpen dus burenhulp werd eigenlijk uh, daar erg van, nou je kan je ook voorstellen dat je iets kan integreren ik heb al ja nou goed, je kan van alles bedenken, ik heb wel fantasieën, maar die ga ik niet allemaal niet hier zeggen, maar <lacht> Ik zou wel fantasieën hebben hoe je iets kan doen. In, juist in combinatie met jonge of met mensen. Je moet het met, uh, met, een, moet het met een of met een woningbouwvereniging. Ja. Het Antipiekhofje ja. hebben we destijds met een woningbouwvereniging gebouwd. Uh, die fantasieën die, ja. uh, die, die, die spelen. Ja. Uh, gaat u daarmee verder met bijvoorbeeld een zorginstelling ja. en, een, en, een, en, een, en een woningbouwvereniging? Nou, als die zich. Je opnijden. zou natuurlijk. Uh, <laughs> U doet er al veel aan bijvoorbeeld als hij café ja. goed in. Dan zou je het toch eigenlijk verzinnen van nou, ik wil toch iets verder. Ja, maar je gaat het nou, meer nou praten van mijn hobby's. We moeten het, we moeten het volgens mij vertaald zijn we café hebben. Maar nee, ik heb nog wel uh, ideeën. Ja, ja. Nogmaals, ik heb verteld, ik heb net in, in de afgelopen jaren in Noord-Holland in de buurt van uh, Heer Hugo Waard hebben we twee. Het was één Warm thuis heeft twee voorzieningen. Als ik net reclame te maken voor Warm Thuis. Dat moet ik het niet doen. Maar daar heb je twee voorzieningen van, dus elk van 24 mensen maar dat, daar ben ik nauw bij betrokken geweest bij de opzet, ik ben nu een beetje terug het trekken, maar goed, ik ben yes. ook aardig in de ik word ook al 69, hè, dus ik word een beetje, een beetje ouder, ouder maar ja. ik, nou, ik zou nog wel als iemand uh, zegt van God Hans, uh, wees meedenken over een goed idee ja. is het antwoord, uh, dan, uh, dan uh, <laughs> kunnen ze ja, de afgelopen ja, telefoon ja, een afgelopen telefoonnummer vragen je kan daar uh, maar goed, de, maar er kan nog uh, veel gebeuren er kan nog veel, ja, ja, kan het kan het heel veel gebeuren veel ja. en heel veel te verbeteren valt er en als je zo om je heen kijkt in de regio dan is er in de regio wel veel op gebied van kleinschalig zorg, met name de SADA, de stichting die we in Overspijn is kleinschalig opgezet uh, in, uh, maar ook de, vanuit de Boerhaven, vanuit Sint-Jacob hebben ze de Klein Delftweide of Klein Del, nee, de, bij de Belgielaan Klein België, dat geloof ik ik weet niet precies de ja. maar bij de zit zitten kleinschalig woonproject in Schalkwerk en ik geloof dat de zorgbalans nu ook bezig is om te verkleinschaligiseren, noem ik het maar Oké, okay, nou daar uh, wordt dus uitgebreid over gesproken ja, dat wordt uitgebreid gesproken in de leuke. Ik heb uitgenodigd Teken Ettema. Teken Ettema is, die ken ik, uh, dus die is nu psycholoog, maar hij is ook begonnen toen we het je startten in 1990 was hij een van de eerste zorgverleners. Verzorgende was hij, een beetje recalcitrant, een beetje een moeilijke jongen zal ik maar zeggen. Mag het best zeggen van teken denk ik. Maar die is, sindsdien is hij daar was, is die opge is die, uh, is die psychologie gaan studeren. Hij is nu, uh, heeft nu zelfs een promotieonderzoek gedaan over het gebied op, op het domein van kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Weet er heel veel van en is nu beleidsmedewerker bij uh, althans was hij bij de SADA. En, dus, en ik heb hem dus uitgenomen dat hij ontzettend veel kan vertellen over die hele ontwikkeling en ook de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Uh, aanstaande aan de woensdag. Aanstaande woensdag. In het pluspunt heet het geloof ik. Hè? Of de, ook Zandvoort. Ja. Ook, ook Zandvoort, ook Zandvoort Vlemingstraat. In ieder geval bij de vormen. Voor wilde parkeergelegenheid. Het begint ja, het om. Je kunt er van 7 uur terecht. Het begint om half 8. En de 7 uur is de koffie. Wordt door Anna de koffie ingeschonken. En het wordt uh, uh, goed uitgelegd. Het wordt de eventuele uh, ja. klant. Iedereen, ja. iedereen is welkom. Dus als je geïnteresseerd bent, kom gezellig langs bij okay. uh, het Alzheimer Café. Café. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, Hans. Dank u wel week. Ja, we zijn weer terug bij het laatste uh, onderwerp. Ik werd van de week gebeld door mevrouw Mink van der Meulen. Die zegt dat in de krant staat dat klopt niet helemaal um, Daarom heb ik gezegd, uh, komt u dan maar uitleggen wat er nou precies wel gebeurt. Want het gaat natuurlijk over 4 mei en niet over 5 mei. Uh, er zijn diverse herdenkingen. Uh, u bent lid van het comité. 4 mei comité. Wie zijn er nog meer lid van het 4 mei comité? Uh, de burgemeester is de voorzitter... En dan heb je Marine Wassenaar... Uh, Wilma Srama... Uh, Erwin Hilbers... en Gerrit Schaap. En we zijn bezig met Marjolein Giele... Giele heet uh, Die komt er ook bij. Uh, dat is nogal een stevig aantal mensen. Ja. Wat doen jullie zoal als comité? Nou, de voorbereidingen voor komende zondag... En dat heeft natuurlijk een heleboel. De, wie gaat de gedichten declameren? Uh, wie zorgt dat de band er is om te spelen? De kerk moet besproken worden, de organist, de koster, mm -hmm. de bloemen. Dat de vlag in de kerk hangt en de vlag buiten hangt. Dat de route weer gelopen is. Ja. Dat je even voorachter bij het Nationaal Monument, Monument bent. Denk, ja. Ja. Ja, het, het zijn wel kleine dingen, maar... Met elkaar ben je toch bezig. Een goede organisatie, hè? Moet dat ook. Uh, goede ja. communicatie ook met elkaar? Ook? Ja. Ja. ja, ik vind dus dat. Via mij moet stijlvol. Ja. Dus ook herdenken, Ja, en dat moet goed ik dus zijn. Hè? altijd. Ja. Ja. Ik kan er slecht tegen als iets dan niet klopt. <laughs> wat. wat, wat uh, is er al eens iets gebeurd wat niet klopte? Nee, bij mijn weten niet. Dus nee. het, het, het klopt altijd. Ja, we hebben nu ook een goed draaiboek. Dat scheelt natuurlijk dat scheelt. ook. Ja, dat heb al je ook nodig. Ja. Die kant willen we ook een beetje op, hè, naar dat draaiboek. Van, uh, want hoe gaat dat nou? Uh, het is 4 mei. Nou, we komen meestal in februari bij elkaar. Onder leiding van de burgemeester. En dan gaan we het draaiboek door. Mm -hmm. Wat we dus hebben. En dan hebben wij zelf, dus buiten de burgemeester... Niet dat hij niet mag komen, maar eh, onze vergaderingen om te checken... klopt dit, klopt dat, klopt zus. We benaderen dus alle scholen ja. met een brief om een gedicht of een opstel te maken. Ik moet zeggen dat ik dit jaar zeer teleurgesteld ben. Want van de zes scholen hebben er maar twee gereageerd. Oh. Alleen de oranje school en de Nicolaas school Hoe komt dat? Hmm. Gewoon niet, nul reactie. En ook niks zeggen. Oh. Bedoel we, en we gaan er persoonlijk naartoe. Ja. En we geven persoonlijk aan de leerkracht van groep 8 de brief. Zodat het niet in een la bij de directie nee. kan blijven liggen. Nou, dan hoor je helemaal niks. Dat oh, dat is heel jammer. Ja. Ja. Hadden we toch met z'n allen afgesproken dat de herdenker zou blijven. Ja. ja, en wij willen zo graag de jeugd erbij betrekken. En dus dan ben je in dit teleurgesteld... Ja. Nou ja, dan krijgen we die gedichten en dan gaan we zitten. En dan zoekt iedereen drie of vier gedichten uit die hij, zij, het beste vindt. En die we dan allemaal het beste vinden. Dat zijn de kinderen die voordragen. Hoeveel gedichten worden er voorgedragen? Twee altijd in de kerk, ja. We zijn dan tijdgebonden. Als we bij de kerk aankomen, dan zijn we eigenlijk al een stuk verder. Want er is om twaalf uur natuurlijk ook al een Ja, we beginnen ochtends. En wordt het comité om een, kwart voor twaalf op het raadhuis ontvangen, want dan heb je ook de Joodse gemeente die komt. Ik ga altijd meteen naar het Joods monument om te kijken of daar in orde is. De in de Metgestraat is dat hè? In de Metsgeestraat. En dan gaat de stille stoet daar naartoe. En, en dan om twaalf uur eh, spreekt de burgemeester en de rabbijn. <hijen> En uh, dan krijg je het dode gebed door de voorzitter van de Joodse gemeente. En dan krijg je de bloemlegging. Twee minuten uh, wordt gedeclameerd. En dan uh, twee min een minuut stilte. En dan wordt iedereen uitgenodigd om... Die nog bloemen heeft om de bloemen neer te leggen. En dan gaan we naar de overkant. Naar het Palace Hotel. En dan heb je nog met elkaar een ontmoeting. Van mensen die elkaar willen spreken. En daar wordt de aandacht elk jaar groter. Ja? Ja. En daar, daar zie je ook jeugd? Nou, Jongere ik men... heb tot mijn verwondering gehoord. Dat de Maria School plots klapt. Dat monument heeft geadopteerd. Ach. Nou, dat is in ieder geval wat. Dan zijn er de drie scholen die meedoen. Dat nee, alles... Alle scholen hadden al een monument. Ja, maar ik bedoel dat ze nu mee gaan doen aan jullie, aan jullie dag. Hebben ze niet meegedaan. Nee, dus wel, maar wel, goed. wel een adoptie gedaan. Ja, ja dus... Dat is toch een heel ja, mooi gebaar. Ja. Nou ja, ik verwacht dus nu dat er een delegatie van de Meneer met Kinderen komen. daar zijn. Anders moet je het niet uh, adopteren. Nee, dat denk ik ook. Mm -hmm. Want die Nicolaas heeft over de dertig jaar geleden al uh, het Nationaal Monument geadopteerd. Mm -hmm. Toen was ik nog directeur daar. Na de uh, herdenking van het Joods Monument wordt koffie gedronken in, uh, in Pellas. Dan is de middag rust. Ja. ja. En dan gaat het verder in de kerk? En dan om zeven uur in de kerk. Ook onze kerk op de ja, de dorpskerk. Oh. <laughs> ja, mijn dorpskerk. <laughs> uh, ja, daar is dus. Uh Muziek. En juist omdat we nu ook de jeugd erbij willen betrekken... hebben we dit jaar dat er een eh, groep 7 van de Oranje School zingt. In plaats van het manenfra-koor, -vrouw vrouwenkoor of mm -hmm. wie ook... zingt dit jaar een groep kinderen van groep 7 uit, eh, van de Oranje School. We proberen dus aan alle kanten... De jeugd, jeugd erbij te ja. halen. Ja. Willen ze dat we op de scholen komen praten? Ja, ik ben nog van de generatie die de orde meegemaakt heeft. En zijn we daar ook toe bereid ja, natuurlijk. Ja, ja. En dan één keer in de vijf jaar... hebben we ook nog smiddags, dus dat is volgend jaar... dat we alle graven op de begraafplaats bezoeken en bloem leggen. Achter nee, uh, de kerk? Nee, gewoon oh, no, op de, de torensgraad. Oh, ja. oh, ok. Dat is één keer in de vijf jaar. Oh, okay. Ja. Ja, uh, officieel is het natuurlijk één keer in de vijf jaar een, een, een vrije dag. Vrije dag. Ja. En dat is dan volgend jaar weer, hè, want dus ja. we, die zijn hier vijf jaar om. Uh, Na de kerk is de stille tocht. Na de kerk is de stille tocht. En uh, nou ja, de, in de kerk wordt dus gezongen, gedeclameerd en samenzang en het Wilhelmus. En dan uh, vormt de stoet zich... En die stoep loopt dan door het dorp heen naar het uh, monument waar vaak al heel veel mensen staan. Want je hebt natuurlijk ook mensen die toch niet de kerk in willen. En daar staan over het algemeen al heel veel mensen. En daar, is dus, uh, daar wordt ook gedeclameerd en daar wordt de uh, lastpost geblazen. Mm -hmm. uh, als ik de kerkklokken niet meer hoor, moet ik tot dertig tellen. Want dan is het acht uur. <lacht> Wist je dat? Nee, maar zo is je draaiboek dan wel weer compleet natuurlijk. Mooi. Ja, ja zo vul je dat maar, aan. Uh, je hoort dan die klokken stoppen en dan taal je tot dertig. Maar hoe geef je dat door? Die, uh, dat die... Dan geef ik een seintje aan mijn trompetist naast en me. En die gaat blazen? Nee, die geeft een paar tonen. Ja, ja. Dan begint de twee minuten stilte dan sta ik... Met een verborgen wekkertje om te kijken. Of een eierwekkertring. Twee... Nee. En dan geef ik weer een seintje. Ja, ja. En dan wordt de lastpost ja, okay. geblazen. Uh, dan is het af, dan gaan jullie weg? Of nee, niet? nee. Dan heb je de officiële bloemlegging. Mm -hmm. uh, dan heb je uh, het Wilhelmus. Dan heb je de declamatie. En dan eh, kunnen de anderen. Dan krijg je de omgang en dan kan iedereen ook nog eh, bloemen leggen. Bloemen leggen ja. En aan die bloemlegging zit natuurlijk een officieel van wie eerst enzovoorts. Dat, eh, ja, ja, ja, volgorde. Van, gaat volgens volgorde, ja. Ja. Ja. ja. En dan is het af. Ja. ja. Dan kan het comité in rusten. Ik weet trouwens dat uh, de Zandvoortse veteranen dan nog een bijeenkomst hebben bij, uh, bij een veteraan thuis. Dat hoort er tegenwoordig ook een beetje bij, hè? Nou, van de veteranen krijg ik niet veel hoog. Nee? Nee. Ik zal ze op het spoor zetten. Komen ze ook? Komen ja, ze? Ja, ja. Komen ze? ja, ja er ja? komen er wel een paar. En dat geeft nog wel eens strubbeling. Want ze komen binnen, nou weet ik veel dat het een veteraan is. <laughs> Zit niet te lachen. En dan, nou dan gaan ze, ja maar ik ben een veteraan. Dat dus zie je, ze, nou, je nou, niet. Kan Eigen, ik niet. Eigenlijk zouden ze dat, zou je dat je een niet. beetje moeten combineren. En dan, dan je, halen ze uit uh, een kontzak ja. die barret. Ja. Oh. Denk ik, Kom dan met elkaar binnen, ja. want ik reserveer banken voor ja, de veteranen. Ja, ja, ja. Dat, uh, we zullen Drommel natuurlijk missen, hè? Ja. Die was altijd zo trouwhartig. Ik zag de foto met Drommel en, uh, en Jasper. Jasper. En ik denk dat uh, Jasper zeker een verbinding met u moet gaan zoeken over uh, die combinatie. Want hij zit van het veteranenplatform. Ja, ik weet het. En dan een of andere dokter is de voorzitter. Ik vergeet zijn naam altijd, sorry. Ja. Je moet zoveel namen onthouden. Ja. Maar ik reserveer dus echt altijd twee ja, ja, ja. banken voor ze. Ja, ja. Dat, uh, maar ik weet niet wie een veteraan is. Nou, mocht uh, iemand van het, uh, het veteraanenplatform of een veteraan dit horen nemen, even contact op met Mink van de Meulen, dan, uh, dan komt het allemaal goed, zeker in de komende jaren. Want het nu, uh, we willen het graag zo goed mogelijk. Ze, ja. Doen. Ja, juist. Ja. En dat zou ook een goede ook, plaats zijn. Het moet uh, uh, netjes en ordentelijk verlopen. Zoals het betaamt op 4 mei. Mink van der Meulen, ontzettend bedankt. Uh, het is nu duidelijk hoe, uh, hoe alles loopt. Van, ik uh, van vroeg maar tot Waar blijf aan. je met je vragen? <laughs> Die heb ik allemaal al gesteld. <laughs> Oké. Okay. Ik uh, wens je een goede, denk ik, zondag. We doen ons best weer. Dat, uh, ik heb me voorgenomen, zolang ik nog ga lopen, blijf ik in het comité. Oké. Okay. Nee, als wij het opgeven, mijn generatie. Wie, wie geeft het door? Ja, je moet het doorgeven. Ja, kijk, leerkrachten op school, daar is het voor de 80-jarige oorlog, laten we eerlijk zijn. Ja. Ja, ja. ja. Dankjewel. We gaan uh, okay. nog heel even snel uh, door we de, agenda, de agenda, agenda heen. We pikken er een aantal dingen uit, want de agenda is weer twee jaar, vier lang ongeveer. Dus elke, elke week is er weer <laughs> meer er aan, aan de hand, doen. ja. Nou, eerst uh, is er gisteren geopend de fototentoonstelling Anne-Frank in het Museum. En daarachter aan vastgeplakt zit een fototoestelling van uh, allerlei Zandvoortse fotografen. Ja, in de breedste zin van het woord. Ja. Ja. Vandaag, uh, als je donateur bent, en het is hartstikke mooi weer, mag je meevaren met de Annie Paulice. Want het is opendag bij de KNRM, het boothuis staat open en de boot ligt beneden. Het wordt altijd hartstikke druk. Ja. Uh, maar eerst donateur worden en dan mag je mee. Op circuit. State of the art historic uh, trophy. Uh, lekker op circuit. Iets minder bekend is de VLS Ontour Tour wielertocht. Uh, je kon kiezen en kan nog steeds kiezen. Maar dan moet je naar de haven van Zandvoort. Ja, je maar, kan, uh, uh, daar is het allemaal. Ja. En dan ook op 4 mei... ...Kweet uh, British op het circuitpark Zandvoort. Dan zijn daar bolides en motorfietsen... ...van Britse makelij te, te bezichtigen. Ook op 4 mei Tango aan Zee... ...in uh, strandpaviljoen Meijer... Aanvang om vijf uur. En dan 4 mei, wat we dus net besproken hebben. De nationale dodenherdenking. Wat Minke net allemaal heeft uitgelegd. Wat er allemaal te zien is. Stond gisteren beter in de krant. oké okay. En dan hebben we op 4 mei ook nog open dag. Uh, bij de spot. Dat zijn uh, diverse gratis uh, watersporten op de boulevard Barnaar. 23 A vanaf 12 uur. Maandag is het 5 mei, dan is het bevrijdingsdag. Uh, uiteraard achter in het dorp. Hè. De bekende zwerver zal er ook alweer rondlopen. Ja. Uh, <laughs> Ik wilde hem vorig jaar laten oppakken door de politie, maar dat is helaas niet gelukt. 7 mei is er weer een poppentheater in het Zandvoorsmuseum. Kost je wel twee kwartjes, maar dan heb je ook wat. Bij ja. bingo voor de ouderen op 5 mei. Het is dus ook nog bingo voor de ouderen. Ja, ik heb, er staat niet alles op. Maar. En op 7 mei de filmclub Simon van Kolm in het Circus Theater om half 8. 8 mei kan je weer asperges gaan eten bij Café Kopen. Wel even reserveren, want anders mis je, Kom je een asperge. Ja, en dan hebben we uh, de karavaan, die nog steeds ja, vrijwilligers zoekt. zoekt vrijwilligers. Um, en, en informatie kun je bij vinden op info.caravaan.nl Ja, dat is wel wat voor uh, van de Meulen. <laughs> uh, er is nog steeds de, de Breiklub bij Oek Elke donderdag van 2 tot 4. En Jan breien voor een goed doel. Mooi. Uh, we gaan afsluiten. Want anders uh, hoor je ons niet meer. En hoor je ineens die meneer die, <laughs> die na ons komt. Die het nieuws gaat uh, <laughs> doen. Uh, Mark van Dalen bedankt voor de techniek. En uh, de regie voor het laatste uur. De redactie Gerry Rutte, Yvonne Roosdaal en Gert van Kuik bedankt. Gert van Kuik heeft ook de koffie gedaan en het water. De presentatie is gedaan door uh, Gerry Rutte. En, en Ben Zonneveld. Hotel Hoogland, ontzettend bedankt voor de gastvrijheid, de koffie en de thee. En wij wensen jullie allemaal een prettig weekend. Tot de volgende keer.